Twee uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. Geen schaatsen vanmiddag, maar wel veel boeiende gasten. Wopke de Veg bijvoorbeeld, technisch directeur bij de Ski en Bob Bond. En natuurlijk zullen de ontwikkelingen in Kiev een grote rol gaan spelen... tot deze uitzending duurt tot zes uur en daarna wellicht. Daarover het laatste nieuws ook al in het NOS-journaal met Gert Kluk. De burgemeester van Kiev heeft zijn lidmaatschap van de partij van president Janukovic opgezegd. Hij protesteert ermee tegen het bloedvergieten in zijn stad. Bij de gevechten in Kiev zijn vanochtend veel doden gevallen. Minister Timmermans maakt zich grote zorgen. Ik wil alleen op dit moment met de Kamer delen dat klaarblijkelijk inmiddels al meer dan 35 doden te betreuren zijn alleen vanochtend in Kiev. Dus dat de zaak escaleert en dreigt uit de hand te lopen.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 In Griekenland wordt mogelijk de parlementaire onschendbaarheid opgegeven... van nog eens negen Kamerleden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. Als het parlement instemt met het verzoek van het Openbaar Ministerie... staat de hele fractie van de partij in het beklaagde bankje. Gouden Dageraad wordt door het OM in Griekenland verdacht van criminele activiteiten... en de leden van lidmaatschap van een criminele organisatie. Als de rechter vaststelt dat de partij een criminele organisatie is... kan die worden verboden. De partij zelf wil hoe dan ook meedoen aan de verkiezingen in mei... Desnoods onder een andere naam. Minister Bussemaker doet opnieuw een beroep op onderwijsbestuurders... die meer verdienen dan het afgesproken maximum... om vrijwillig salaris in te leveren. Bussemaker deed vorig jaar een soortgelijke oproep. Toen ging het om 22 veelverdieners van wie er 19 positief reageerden. Drie bestuurders gingen er niet op in. Bussemaker is niet van plan bestuurders aan een oude salaris vasthouden... met naam en toenaam te noemen. Ik heb eerder gezegd dat uh, mensen in hun recht staan. Dan doe je een moreel appel en dan zegt gelukkig het overgrote deel... ja, ik vind dat u een redelijk voorstel doet, ik ga daarin mee. Een klein deel uh, zegt dat niet. En die staan wel in hun uh, recht. De medische zorg in detentie en uitzendcentra voldoet aan de norm... maar kan beter, stelt de inspectie gezondheidszorg. Vooral de beoordeling van de psychische gesteldheid... van vreemdelingen laat te wensen over, staat in een rapport... Ook moeten dossiers overzichtelijker worden. De inspectie onderzocht alle uitzet- en detentiecentra in Nederland. Aanleiding was onder meer de dood van de Russische asielzoeker... Alexander Dolmatov. Die pleegde zelfmoord in het uitzetcentrum in Rotterdam. Het mosterdgas dat vorig jaar oktober werd gevonden... in de kelder van een overleden natuurkundeleraar in Ede... is waarschijnlijk door de man zelf gemaakt. Hij heeft daarbij geen hulp gehad van anderen. Dat concludeert het OM na onderzoek. In de kelder lagen 56 verschillende soorten chemische stoffen. Toem gaat ervan uit dat de natuurkundeleraar alle stoffen zelf legaal heeft aangeschaft... en dat hij daarvan in zijn eentje de gifgas heeft samengesteld. De 65-jarige natuurkundeleraar was kort voor de vondst van het gas overleden. Hij had na zijn dood een brief achtergelaten voor zijn broer... waarin hij waarschuwde voor de chemicaliën. De broer waarschuwde de politie. Het weer, af en toe regen of motregenen. Het is vanmiddag 8 tot 11 graden. Vanavond meer regen en zaterdag buien, mogelijk met hagel en onweer. Af en toe ook zon. De verkeersinformatie om 3 over 2 met Erwin de Hart. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam zijn geluk. En de melding van het spoor, want er rijden veel minder treinen... tussen Utrecht Centraal en Geldermaals door een stroomstoring. Reizigers tussen Utrecht en Den Bosch hebben een uur vertraging. U wil zonnepanelen of een zonneboiler? Dan zoekt u een bedrijf met het Zonnekeur. Zonnekeur is het kwaliteitskeurmerk voor zonne-energieinstallateurs...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 Goedemiddag, Radio Olympia tot zes uur met natuurlijk weer veel Olympisch nieuws. Zo gaan we vooruitkijken naar de ploegenachtervolging die morgen begint. We hebben gepraat over skicross, bobslayer, Renate Groenewold. Die spreken we ook nog, maar uiteraard, uiteraard eerst naar de chaos in Oekraïne. NOS Radio Olympia. Met Robert Meder en Lara Rensen. Europese ministers van buitenlandse zaken die komen aan in Brussel om te overleggen over Oekraïne. Mogelijk komt er een wapenembargo. Volgens minister Timmermans zijn sancties een reële optie. Uh, het is een signaal in de richting van diegenen die verantwoordelijkheid dragen uh, voor dat geweld. Degene die de bevelen geven uh, in de uh, regering en in de uh, staatsstructuren. Het is duidelijk dat zij vaak hun schaapjes op het droge hebben in het buitenland. Dat zij graag bij dat geld willen. Dat ze ook graag naar het buitenland willen reizen. En als je ze dat ontzegt, dat hebben we ook in andere landen meegemaakt... vinden ze dat buitengewoon vervelend. En dat kan een effect hebben op het verminderen van het geweld. Maar ik geef u gelijk toe dat gelet op de explosie van geweld die we nu zien... sancties maar een beperkt middel zijn. Maar we hebben ook niet veel anders. Het is toch niet denkbaar dat de Europese Unie... Militair of anderszins zou ingrijpen in Oekraïne, dan zou je de situatie alleen maar veel erger mee maken. Er zijn tientallen doden gevallen op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. na de hevige gevechten vanochtend. Steeds meer schokkende beelden verschijnen op internet. Een Poolse cameraman maakte beelden van sluipschutters die gericht op mensen op het plein schieten. Sniper. Sniper, sniper, sniper, sniper. Je ziet op die beelden dat mensen zich van voren proberen te verdedigen met een schild en vervolgens van achteren in de benen worden geschoten. In een hotel worden gewonden binnengebracht, maar ze kunnen niet allemaal geholpen worden door een gebrek aan middelen. Een dokter vertelt dat de gewonden vooral schotwonden hebben. Bullet's, actually, bullets through the body. And where the one who are lucky through limbs, who are not lungs and heart, and they are unfortunately we cannot help in these conditions here to these people unfortunately. Je hoort het van deze dokter: mensen die in armen of benen zijn geraakt, die hebben geluk. Slachtoffers die geraakt zijn in organen kunnen we niet helpen, zegt ze. Contact nu met de correspondent David-Jan Godfoy. Die is ter plekke in Kiev. Hoe is de situatie op dit moment, David-Jan? Op dit moment lijkt het even een klein beetje rustiger geworden. In ieder geval vergeleken met vanochtend vroeg... Um, maar die rust is wel heel heel erg gespannen. Op ieder moment kan het weer helemaal mis zijn. Ik uh, ben zojuist achter de politielinies geweest. Om uh, um, ook eens van die politie te horen natuurlijk over hoe ze over de situatie denken. En ja, daar hoor je toch wel berichten dat, uh, dat ze eigenlijk vinden dat het plein, dat het Maidanplein nou eindelijk een keer leeg uh, geveegd moet worden. En dat zullen ze met genoegen doen uh, werd, werd erbij gezegd. Maar ja, daar gaat natuurlijk de politiek over en uh, daar is het wachten op. En die beelden, David-Jan, van sluipschutters die, uh, ja, zo lijkt het op, uh, bevolking schieten. Wat krijg jij daarvan mee? Nou, ik heb ze niet gezien. Ik heb natuurlijk ook de beelden gezien. Ik heb er ook wel mensen over horen praten. Um, ja, dat is schokkend. Ik kan er verder niet zo, niet zo heel erg veel aan, toe, aan toevoegen. Als er op, uh, op, op burgers geschoten wordt, ook al zijn dat natuurlijk niet allemaal lievertjes, dan gaat het wel heel erg ver. De vraag is natuurlijk wie die sluipschutters zijn, of dat inderdaad uh, gespecialiseerde officiële... ...politiemensen zijn, misschien mensen van het leger of al van veiligheidsdiensten... ...of dat het ingehuurde boeven zijn waar er eerder sprake van geweest is uh, tijdens, tijdens uh, ongeregeldheden in, in Kiev. Uh, dat, het antwoord daarop heb ik niet, maar schokkend is het zeker. De politie zou ook beschoten worden. Wat hoor jij daarover? Uh, dat, ik vertelde eerst dat ik bij de politie geweest was... Die hebben mij verteld, voor wat het waar is, ik kan het niet beoordelen of het inderdaad waar is, dat, het, dat de gevechten van ochtend zijn begonnen, omdat de politie vanuit. De demonstranten beschoten zouden zijn met een, met een Kalashnikov. Ik kan dat niet beoordelen of het waar is. Maar dat wordt in ieder geval door de, de politie aangevoerd als reden waarom er is ingegrepen. Nou, vervolgens zijn, er, zijn die uh, gevechten ontstaan, is het hard, aan, uh, hard tegen hard toegegaan. En heeft de politie zelfs terrein verloren. Dus uh, ja, de situatie is, is, is onoverzichtelijk, is, uh, is kei en keihard van beide partijen. Um, en de oplossing daarvoor die lijkt echt nog lang niet in zicht. Ja, want je hoopt dan natuurlijk dat ze uiteindelijk weer um, zullen gaan praten met elkaar. En er was ook even een bestand, dat duurde, maar heel kort. Uh, wordt er überhaupt nu gesproken tussen regering en oppositie, weet je dat? Uh, officieel weten we dat niet. Er gaan wel verhalen over dat er toch weer pogingen worden onderno ondernomen om aan tafel te komen. Maar ja, de verschillen zijn zo ontzettend groot. En zeker na deze tientallen doden van de afgelopen twee dagen... wordt het er natuurlijk niet makkelijker op... Um, ja, de, de vraag is wat, wat, wie wat moet doen. Hè? Kijk, de, de, de oppositie kan zeggen van we trekken ons terug van het plein, want dat wil president Jan Janukovic Nou, dat gaan ze niet doen. En de oppositie zegt, eh, president Janukovic je moet aftreden. dat doet hij ook niet. En ja, om daar nou een compromis tussen te, uh, tussen te vinden in onderhandelingen, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Nou hoorden we net minister Timmermans zeggen... dat er nagedacht wordt over het reisimperken. Te goede wellicht bevriezen. Er wordt gesproken over een wapenembargo. Mocht dat er allemaal van komen, heeft dat dan enig effect, denk je? Nou, tot nu toe heeft het buitenlandse, het buitenlandse druk niet heel erg veel uitgemaakt... of zelfs helemaal niks uitgemaakt...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 Ja. goed. Uh, meer duidelijkheid daar wellicht uh, in de loop van de middag over. Uh, hou ons op de hoogte van de situatie daar. David-Jan Godfau was dat vanuit Kiev. En straks is bij ons uh, in de studio te gast Hubert Smeet. Zij is Ruslandkenner, kent ook Oekraïne goed. En we gaan met hem verder praten. Ook over die mogelijke sancties vanuit Europa. Een dag voor de ploegenachtervolging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 Ik heb een commitment gegeven voor het team. Dus uh, als ik moet rijden, dan rij ik gewoon. En uh, als ik niet rij, uh, dan is dat voor mij natuurlijk mooi meegenomen. Maar uh, ik ga gewoon uh, me 100% inzetten. Dus uh, als ik daarvoor uh, vrijdag moet rijden, dan doe ik dat. Maar zij heeft dit nooit ook al gezegd. Ja, ik heb uiteindelijk liever een shorttrack medaille.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 Franklin en uh, Think uit uh, Blues Brothers. Tien minuten voor half drie is het. Je luistert naar Radio Olympia. Voor de tweede keer werden er vandaag Olympische medailles verdeeld op het onderdeel skicross. De sport was voor het eerst te zien op de Spelen van Vancouver vier jaar geleden. Spectaculair onderdeel, nog zonder Nederlandse deelnemers. Janik Enting. Fijn dat je er bent. Ja, leuk dat je het zijn. Jij hebt als een van de weinige Nederlanders een, uh, aan internationale ski-crosswedstrijden meegedaan. Um, Even naar die wedstrijd. Gaan we gaan straks ook nog praten over uh, hoe jouw carrière verlopen is. Um, bij de mannen. Dat was zeer spectaculair, een opvallende uitslag. Het hele podium was Frans en um, daarvoor gleden ze met z'n allen over de finish. Daar um, gaan we zo ook nog even over praten hoe dat, hoe dat verliep met die laatste sprong. Is Kikos in Frankrijk wat schaatsen in Nederland is? Nee, eigenlijk niet. Het is wel groot. Het is in de, de Alpenlanden is het wel groot. De grootste, ik denk dat de grootste landen zijn Zwitserland en Canada. Die hebben het meeste ja, funding en die, die zijn er gewoon echt helemaal voor gegaan. Uh, Frankrijk is ook groot. Nou ja, dat zie je nu. Drie uh, Olympische medailles op uh, één onderdeel. En ja, het is, het is moeilijk. Want het is in, in die landen ook, ook moeilijk om te trainen. Uh, ja. om, ze hebben wel bergen, maar de courses die er liggen, ja, die leg je niet zomaar neer. Je moet veel sneeuw hebben. Je moet mensen hebben die zo'n course kunnen bouwen. En die moet onderhouden worden. En dat is, maakt het moeilijk. Maar. Ik denk wel dat Frankrijk een van de landen is die wel uh, veel heeft kunnen trainen en ook veel heeft gedaan met uh, trainen. Dus, dus deze, de, deze sweep, laat maar zeggen. Hè, 1, 2 en 3, komt niet uit de lucht vallen. Er zit echt wel een enorme voorbereiding. Uh, Na, nou, de, nou, de sweep komt voor mij uh, wel uit de lucht vallen. Want dat had ik niet. Het is, het is natuurlijk, het ligt aan zoveel variabelen dat je hier wint. De, um, de, be de beste wint niet altijd. Nee, zou je het zo moeten zeggen? Ja, dat klopt. Het is, het is nou ja, net als met het border cross. Um, als iemand anders ja. Onderuit schiet, wat kan gebeuren, dan, uh, ja, dan heb je gewoon pech en dan lig je eruit. En uh, dat is nu ook zo. En drie Fransen op het podium is wel, ja, dat is wel heel speciaal. Omdat het ja, je zit niet normaal met z'n drie in één heat. Dus dat je ook nog eens met drie in, bij elkaar zit. Ja, dan kan je natuurlijk zorgen dat je een, een team vormt. En dan, uh, ja. dan helpt het. Het ja. ging een zeer spectaculaire kwartfinale ook aan vooraf. Vertel eens aan luisteraars die dat niet gezien hebben wat daar gebeurde. Want dat was wel indrukwekkend. Hè? Ja, het was. Uh, nou ja, eigenlijk alle, de, ik denk dat er bij, nou bij alle heats wel uh, iets spectaculairs gebeurde. Maar vooral inderdaad uh, de kwartfinale met uh, de rust zat erin. En uh, die, uh, ze kwamen met z'n drie tegelijkertijd eigenlijk over de laatste sprong. En, Vrij hoog hè? Ja, heel, de laatste sprong was, uh, is een van de sloopstelsprongen. Dus daarom ook heel erg groot en hoog. En ze landden allemaal nou ja, verkeerd en daardoor vielen ze alle drie... En alle drie tegelijkertijd verglezen over de finish. Ja. En het grappige was, de rust die mocht door naar de volgende ronde. Want die was zo slim om zich helemaal uit te strekken... terwijl die over de finish gleed. Dus die won met, nou ja, zijn hand... puntje van zijn nagel? Ja, zijn hand was het enige wat eerder was dan de rest. Ja, eh, want van... wat telt? Je moet, het moet wel een lichaamsdeel ja. zijn, hè? Dus het, je stok eerste, of, uh... het eerste lichaamdeel wat over de finish komt, dat telt. Je, je kent het parcours daar, hè? Ja, klopt. De Ik vorig ben, er vorig jaar, jaar ben er vorig jaar geweest, toen je daar voor het eerst kwam. En je zag die laatste heuvel bij de laatste sprong. Wat dacht je toen? Ja, het is, het, het, ze maken het, het is natuurlijk een kijksport. Het is een sport waar iedereen wil zeggen van oh en ah. En het is een hele gave sport om te zien. Maar ze proberen het soms ook wel heel groot te maken. En nu ook weer, dat zie je eigenlijk. Het is een geweldige sport en het is een geweldig, geweldig parcours. Maar die laatste sprong is wel zo groot dat je eigenlijk kan afvragen... Maakt dat de sport beter? Of hmm. is dat meer, weet je... dat je Ja, die crashes is wel gaaf om te zien aan de ene kant. Maar dat maakt ook weer dat dus niet altijd de beste wint. Want degene die, die eigenlijk daar gewoon had moeten winnen... was niet de Rus. Want de Rus lag niet, die lag niet voor. Die kwam als vierde eigenlijk aan. En die pakt het alsnog. Dus ja, dat is wel... En je hebt het ook over het gevaar natuurlijk daarvan. Hè, Dan, want het heet niet voor niks uh, Rose Couture Extreme Park. Uh, heeft niet daar ook een Russische haar rug gebroken? Ja, klopt. Uh, met de training... Uh, Begin deze week uh, viel uh, Maria Kommissarova, een uh, Russische skikersatleet, op de eerste training. En die, uh, ja, die is gelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig en, wel goed geopereerd, ja, geloof goed ik. Goed geopereerd, dat ja. dus, uh, Ze is nu in München in de kliniek en die wordt daar nu behandeld. Vond jij het ook gevaarlijk op dat? Nou ja, te zijn? gevaarlijk. Het is een gevaarlijke sport. Het mm. is, uh, we weten, iedereen die erin zit, weet, je weet dat het een er is. Sports er kunnen dingen gebeuren. En ja, je bent met ze vieren op hoge snelheid naar beneden aan het gaan met sprongen. En, ja, daar kunnen dingen gebeuren. Raak je elkaar dan wel eens in de lucht, bijvoorbeeld? Ja, nee, ja? dat zag je bijvoorbeeld bij de, uh, de kleine finale. De Duitse jongen lag derde. En uh, Florian en die lag derde. En die werd in de lucht geraakt. Ja, zijn ski werd een beetje geraakt. Uh, niet opzettelijk, maar daardoor raakte hij uit balans. En toen die landde, ja, was hij zo uit balans dat hij viel. Nou ja, dan wordt er de, de, zeg maar, wel door de scheidsrechts naar gekeken. Maar die zeggen ook, ja, dat was niet iets opzettelijks. Dus dan, dat hoort bij de sport. Ja. En, uh, dus ja, het is gevaarlijk, maar... Jij bent toch nog niet zo oud? Nee, ik ben... Misschien, uh, je oog niet oud, laat ik het zo zeggen. 23. 23, maar je, doet het, je bent gestopt. Ja. Is het niet een beetje jong dan om ermee te stoppen? Ja, aan de ene kant wel. Ik ben, uh, heb altijd eerst alpine gedaan. Ik ben uh, op mijn negende, of, nou ja, achtste, negende begonnen. In, op uh, de skibaan in Dordrecht, de kunstskibaan. En daar vandaan uh, ja, ben ik zeg maar, in het uh, Nederlandse uh, wedstrijd skiën terechtgekomen. En uh, toen tot en met mijn zestien nou, eigenlijk altijd alpine gedaan. Nog een paar keer een Nederlands kampioen geweest. Zo. Dus dat ging hartstikke goed. En toen uh, niet geselecteerd voor het Nederlandse Alpine team. En toen, uh, ja, toen werd eigenlijk net skicross zou een Olympisch sport worden. En toen, uh, ja, toen dacht ik, van, ja, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind. Want je bent naar beneden aan het gaan. En mm. het is, de sport is eigenlijk een beetje zo... Als je met je vrienden gaat skiën en je staat bovenaan... En je gaat met z'n en zeggen, nou, kijken wie het eerst beneden is. Ja. Dat gevoel. En dat gevoel. Ja, ja dat is de weet weet het. kan maken. Ja, heist, ja, ja, ja. Dus, ja. Um, Don't nu, try this at home, <laughs> overigens. <zeggen we laughs> inderdaad, maar. ja. Nee, ja, de andere gecontroleerd natuurlijk in een gecontroleerde omgeving. En uh, ja, dat ben ik toen gaan doen. En dat was zo gaaf, daar zijn we mee doorgaan. En nou, dat ging ook hartstikke goed. Um, maar zoals je nu ook ziet, de, degenen die nu winnen, zeg maar, die zijn maar, uh, de top zitten, die zijn allemaal gewoon een jaartje 26, 27. In Nederland is het niet zo groot nog. Um, het is een gave sport. Iedereen zegt ook altijd wel een gave sport. Mm. Maar ja, er zijn geen sponsoren voor. En uh, ook de Nederlandse skivrein heeft gewoon niet heel veel funding om, om daarmee te helpen. Die uh, hebben me wel gesteund. Um, ik heb twee jaar een Nederlandse team hebben ze zeg maar, opgezet. Het Nederlandse team. Nou ja, omdat er niemand anders in Nederland was en geen coach. Hebben we, um, heb ik met de Australiërs uh, meegetraind. Um, dus dat was hartstikke goed. En dat heeft me ook zeker... Niveaus hoger gebracht. Maar op een gegeven moment, ja, een... ja. Op een gegeven moment heb je ook nog een extra duwtje nodig, natuurlijk. Ja. Een extra geld. We hebben spreken, sprekers. Zit ik nu aan te denken. op de Vecht straks. Uh, technisch directeur van zowel de Ski als de Bobsleepbond. Uh, wat zou jij van hem nodig gehad hebben? Wat zou jij. Dan kunnen we dat meteen even meenemen straks in de vraag. Ja, nee, ja. Het is, het is. Wat heb je nodig? Het is, ja, je bent altijd aan het reizen. Dus hmm. um, je bent overal naartoe onderweg. Nou ja, dat kost natuurlijk veel geld, tijd, energie. Dat is niet zo erg. Um, nou ja, dat geldt wel. Dat ja, heb je natuurlijk je wel nodig. Ja. En dat moet je wel hebben. Um, en zeg maar, support. Het is, nu train ik met de Australiërs mee. Wat geweldig is. Maar je bent wel altijd de Nederlander bij de Australiërs. Dus de voorwaarden moeten beter. In Nederland willen we ook op andere sporten gaan excelleren. Absoluut. Het is, het is nou maar als je kijkt hoe het nu met Schaats is, natuurlijk. Ja, het, nou ja, we, de Nederlands kampioenschappen in Scho Sochi zijn vrede. En als je kijkt, dat is. Uh, ja, daar hebben we zelf aan gewerkt. Wij zorgen ervoor dat die gasten zoveel. Je, die teams die zorgen ervoor dat die gasten op topniveau kunnen trainen en doen. Dat is een mega programma. Nou ja, dat is voor skiclubs eigenlijk ook nodig. Maar daar moet iemand mee beginnen. En dat, ja, dat is gewoon een hele grote investering. Dus om dat van iemand of van een vereniging of een, een, zeg maar, te vragen is gewoon heel moeilijk. Maar het is wel iets wat je zegt: van dat, dat is nodig. Maar ben jij daarvoor in eventueel om dat op te pakken? Het lijkt me geweldig. Ik heb ook gezegd: ik zou als er, zeg maar, er mensen zijn in Nederland. en er zijn jongere mensen die dat graag zouden willen doen. Ja, ik zou graag uh, daar wel hoofd zien. onder je ja, en, en je bent ook uh, bezig nu met een managementstudie, toch? Dus ja, dan kun je klopt. het een met het ander combineren. Oh, ja. Ja. Lijkt me een mooi stage. Ja, ja, ja zou, zou, zou <laughs> Kus, zijn zeggen. Je, je, je eigen stage, zou ik zeggen. Dan ja. geef ik voor het andere kamer ook nog een verhaal tegen uh, dat jij ooit met, uh, met Bob de Jong hebt gesciecrost. Dat moet, je, dat moet je even vertellen, want Bob de Jong is natuurlijk een schaatser van nature. Ja, nou ja. Het Misschien wel een skier het, eigenlijk. Het was wel heel grappig. Het, uh, wij skiën in. Uh, of ik had een wedstrijd in Noorwegen. En uh, nou, ik zou daar naartoe gaan en uh, ik zou samen met mijn vader gaan eigenlijk. En op een gegeven moment uh, wordt mijn vader gebeld. En uh, ja, uh, nou ja, mijn vader, hallo. En ja, met Bob de Jong. Dus mijn vader. Uh, met, met wie? Ja, Bob de Jong, de schaatser. Oh, Bob de Jong. Oh, dat is Bob de Jong, dat is Bob de Jong. Oh, nou. um, ja, hoi Bob. Ja, ja um, gaan jullie toevallig ook naar die wedstrijd in Noorwegen? Welke wedstrijd? Ja, de ski-crosswedstrijd. Ja, dat, dat klopt, daar gaan wij, daar gaan wij ook naartoe uh, dit weekend. Nou, ja, ik ga ook. En, uh, nou, wanneer gaan jullie? Ja, wij vliegen vrijdag. Oh, nou, ik ga donderdag. Nou ja, puntje bij paaltje. Bob is donderdag aangekomen en vrijdag barst de vulkaan IJsland uit. Dus jammer genoeg, wij mochten niet meer vliegen. Nou, Bob is daar wel geweest. die heeft hartstikke goed gedaan. Die is zestiende geworden. En uh, er was nog een andere Nederlandse jongen. Uh, Tim van Straten. Die heeft ook altijd alpine gedaan. En uh, die wilde graag uh, skicross uh, ski ook doen. En dat was, zeg maar, ging... Uh, ja, die zijn ze altijd samen daar gaan doen. En... Uh, ja, toen daarna, het jaar daarna hebben we nog uh, belde Bob op een gegeven moment nog een keer van, nou, gaan we naar een wedstrijd. Mag ik weer mee? Ja, En uh, toen zijn we samen naar Koetij geweest. En, kan die het nou een beetje goed? Nou, Bob, ik, Bob kan hartstikke goed skiën. Mm. Maar het is natuurlijk, het is heel moeilijk om te zeggen, kan die dat goed? Hij heeft het nog nooit getraind. Dus je komt daar. Het is eigenlijk alsof ik. Ik kan ook een leuk potje schaatsen. Maar als ik aankom en ik zeg, nou, Bob, laten we maar even 10 kilometer gaan schaatsen. Ja, dan kan ik leuk die eerste ronde mee. Maar de tweede ronde, ja, dan uh, ben ik al. Uh, dus Bob deed het voor. Iemand die het nog nooit heeft gedaan, hartstikke goed. Ja. Um, en uh, ja, als topsporter had hij wel zoiets van. dat is wel jammer dat ik niet nu ook hier eigenlijk gelijk in accelereren. <laughs> ja, hij had eigenlijk, is... als Jorien Moors had hij een combi-ski-cross... en een kilometer. Dat zou hij graag, gra ik denk dat hij dat, vond hij ook het leukste, denk <laughs> dat ik. Dat om denk dat ik samen ook. te doen. Goed, uh, om kort en goed te gaan. Wij leggen straks even aan Wopke de Vecht voor... dat je graag wat meer support wil... en dat je eventueel beschikbaar bent om een team op je te nemen. Helemaal goed. Gaan we zo meteen even aan hem vragen of hij daar open voor staat. Heel goed, Janiek Ending, dank je wel. Dank jullie wel. Dit is Radio 1. Het is half drie, we gaan naar het NOS-journaal. Gert Kluk... De burgemeester van Kiev heeft zijn lidmaatschap van de partij van president Janukovic opgezegd. Hij protesteert ermee tegen het bloedvergieten in zijn stad. Bij de gevechten in Kiev zijn vanochtend veel doden gevallen. Minister Timmermans pleit voor sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld. Een overgrote Kamermeerderheid sluit zich daarbij aan. Boze pomphouders protesteren op het binnenhof in Den Haag tegen de verhoogde accijnzen op brandstof. Ze hebben een petitie bij zich voor staatssecretaris Wiebes. De accijnsverhoging werd in januari van kracht. De pomphouders in de grensstreek lopen daardoor inkomsten mis... omdat veel mensen over de grens tanken. In Duitsland zijn drie hoogbejaarde mannen opgepakt... omdat ze bewaker zouden zijn geweest in het vernietigingskamp Auschwitz. Dat maakte hen medeverantwoordelijk voor de moord op de gevangenen... zegt het Openbaar Ministerie in Baden-Württemberg. In Griekenland wordt mogelijk de parlementaire onschendbaarheid opgeheven... van nog eens negen Kamerleden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. Als het parlement instemt met het verzoek van het Openbaar Ministerie... staat de hele fractie van de partij in het beklaagde bankje. Houden dagen raad wordt door het OM in Griekenland verdacht van criminele activiteiten. en lidmaatschap van een criminele organisatie. dat zijn de hoofdpunten. Helen De Geest met de, de, de verkeersinformatie. Met één file en die staat op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienenoordbrug twee kilometer op de parallelbaan. De brug heeft even opengestaan, dus die file gaat snel oplossen. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Er rijden namelijk minder treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen door een stroomstoring. Reizigers tussen Utrecht en Den Bosch hebben ongeveer een uur vertraging. NOS Radio Olympia. Goedemiddag, het is drie minuten over half drie. Fijn dat u luistert naar Radio Olympia. Waarin we u bijpraten over Kiev, de situatie daar. Het is in ieder geval complete chaos. Op dit moment begrijpen wij van onze correspondent wel weer iets rustiger. Maar dat lijkt stilte voor opnieuw een storm. Na bloedige gevechten vanochtend op en rond het onafhankelijkheidsplein is het dode aantal opgelopen. Er gesproken wordt van tientallen, maar er is veel onduidelijkheid over. Journalisten melden beschietingen door scherpschutters, maar het is niet duidelijk wie nou op wie schiet. Verslaggever Patrick van Gompel van het Belgische VTM-nieuws staat op een balkon waar hij de gevechten volgt. We hebben hier zicht op een gedeelte van de sterret. De politiemensen hebben zich uh, teruggetrokken achter een, um, een wal, een verdedigingswal van uh, papier en uh, vuilnis. Uh, gewonde mensen worden hier weggesleept. Aan de beide partijen wordt er enorm geschoten. De politie verzint echt niet meer. En het kan niet anders of de betogers moeten ook wapens hebben. Anders zouden die politiemensen toch niet zo snel gaan uh, lopen. Ik wilde net zeggen, nu is het weer even rustig. Want het is wel opletten, we gaan zo meteen weer terug binnen. Want de betogers die kijken natuurlijk ook naar boven, naar de hoogste appartementen. om te zien of er geen snipers, geen scherpshooters zitten. Scherp, scherpshooters zitten. Ik denk beter dat we binnen gaan. Ja, Patrick van Gompel was dat van VTM. Hubert Smeets, uh, hebben contact met Ruslandkenner... en journalist bij NRC. Goedemiddag, Hubert. Goedemiddag. Uh, snap jij het allemaal nog? Nee, ik denk dat het simpelste uh, uh, verklaring is dat het chaos is, zoals jullie zelf al zeiden. Ja. En uh, de grote vraag is, wie nog controle heeft over wie? Um, je kan je bijna niet voorstellen uh, dat dit een strategie is waarbij de regering van president Janukovic enig belang heeft. Um, dus uh, ik denk dat we hier het kunnen spreken van klassieke anarchie, maar dan wel met uh, gewapens en geweld. Hubert, ik heb hier een stuk uit de Washington Post voor me... met de titel Could Ukraine's Crisis Become a Civil War? Um, is er sprake al van een burgeroorlog of is het zover nog niet? Zover is het nog niet, maar in het westen van de Oekraïne... Uh, lopen uh, eenheden van de gendarmerie. Je hebt gewoon een gemeentepolitie, op, om het in onze termen te zeggen... je hebt de oproerpolitie, die Berkut, die, die, die mannen die je op de televisie ziet... die horen bij de gendarmerie, bij de binnenlandse strijdkrachten. en in het westen van de Oekraïne zijn er berichten... Uh, dat eenheden van de gendarmerie overlopen naar de oppositie. Uh, en ook de regerende partij van de regionen van president Janukovic. daar uh, treedt nu ongeveer elk uur wel een parlementariër uit de gelederen... Ja. omdat hij kennelijk niet meer vertrouwt op een goede afloop... voor president Janukovic zelf. Maar om te zeggen dat er sprake is van een burgeroorlog... dat zou nog te vroeg zijn. Maar een splitsing van het land, een scheuring van het land... Uh, in politieke zin is in feite, heeft zich in feite al vertrokken. Nou, neemt de druk op uh, Janukovic uh, toe... ook door de Europese ministers van uh, Buitenlandse Zaken. Die komen vandaag in Brussel uh, bij elkaar om over sancties te praten. Dan hoorden wij eerder al minister Timmermans zeggen... Uh, reizen beperken, te goede, te goede bevriezen, bijvoorbeeld een wapenembargo. Dat soort zaken. Denk je dat het zin heeft? Nou, ik denk dat het uh, een heel klein beetje zin heeft... om Janukovic tot bedaren te brengen, uh, tot uh, inkeer te brengen. De vraag is alleen of Janukovic nog lang president van de Oekraïne zal zijn. Uh, gisteren is er een, uh, een plan uitgevoerd uitgerold door de staatsveiligheidsdienst om de terreur in het land te bestrijden. Gisteren is ook een nieuwe uh, chefstaf van de krijgsmacht benoemd. Um, uh, de uh, verkeerssituatie op, over de bruggen, uh, op de bruggen over de Nipper... is op dit moment uh, zo dat er uh, bijna geen verkeer mogelijk is. Uh, dat wijst misschien op de komst van uh, legereenheden. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat Janukovic niet meer de gesprekspartner is... die de Europese Unie nog denkt in hem te hebben. Ja, maar wie zou daar dan voor in de plaats komen? Want voor horen aan de andere kant ik ook Rusland zich roeren in deze kwestie. Hè? Ja, de, de Russen hebben uh, tot nu toe inderdaad Janukovic altijd gesteund. Uh, maar vooral met geld. Laten we eerlijk zijn. Ze mm. hebben hem gewoon 15 miljard dollar beloofd. om te voorkomen dat de Oekraïne dit voorjaar failliet zou gaan. feitelijk failliet zou gaan, omdat ze niet meer uh, hun schulden zouden kunnen aflossen. Op dit moment zijn er, uh, uh, hebben de Russen uh, een redelijk. In woord. Of ze inderdaad actief zijn, dat kan niet beoordelen vanuit Amsterdam. Maar in woord zijn ze redelijk terughoudend. Ze verwijten het Westen inderdaad inmenging. Ze verwijten de oppositie uh, zich te hebben laten gijzelen door bruine krachten. En bruin is een ander woord voor fascistisch. Uh, maar vicepremier Agosin die vandaag in Kiev zou zijn, heeft zijn reis afgezegd. En die is in Moskou gebleven. Dus het is volstrekt onduidelijk in welke mate uh, de Russen nog veel invloed hebben op dit moment op de situatie in Kiev. Wie zou dan wel invloed kunnen hebben? Of wie zou een goede bemiddelaar zijn? Die kan niet uit het Westen komen, kan niet uit Rusland komen. Verenigde Staten heeft nou ja, ook niet logisch. Nou ja, dan zou je zeggen dat misschien een bemiddelaar uit het Westen en West-Europa en Rusland goed zouden zijn. En dan zijn er twee kandidaten: bondskanselier Merkel en president Poetin. Uh, maar uh, die hebben op dit moment uh, kennelijk daartoe geen uh, afspraken gemaakt. Ze hebben wel gisteren gesproken, maar wat er uitgekomen is, is onbekend. Uh, ik denk ook dat uh, niemand uh, uit het Westen nog uit Rusland veel. ...zal willen branden nu aan de situatie in Kiev... ...omdat die zo ontzettend chaotisch is. Nee. En omdat ook de oppositie, laten we eerlijk zijn... ...ook de oppositie um, niet in staat is... ...om enige controle op de situatie uit te oefenen... ...en op de eigen mensen uit te oefenen. Het is uh, niet alleen de regering... Uh, ...die kennelijk wilde om zich heen laten schieten... ...maar ook de oppositie, de officiële oppositie... ...de oppositiepartijen in het parlement... ...zijn niet in staat om de, de demonstranten op straat... ...althans de radicalen onder de demonstranten... ...enigszins in toom te houden. Maar Hubert, wat, wat voorzie hij dan tussen nu... Uh... En uh, nou, morgenochtend laten we het maar de termijn maar kort houden. Want het is een soort, soort stadsveldslag die gaande is. Ja, een keer. Ik, ik, ik, één ding uh, heb ik uh, een beetje geleerd ten, ten oosten van, uh, van Europa. Dat voorspellen uh, over het algemeen vrij bespottelijk is. Mm. Het, het loopt altijd anders af dan je denkt. Maar laat ik het zo zeggen. Niet, niet, niet, niet uh, zakkig doen. Als morgen uh, een, een of man in een uniform heeft gezegd dat hij uh, de macht heeft overgegeven... Genomen om de orde in het land te herstellen, mm -hmm. ten einde de eenheid van de staat Oekraïne te bewaren, dan zou ik niet heel erg verbaasd bij mijn ontbijt uh, me verslikken in de, in de thee. Hubert Smeets, Ruslandkenner en journalist bij NRC, bedankt. Uiteraard uh, ja, praten wij u ook de komende uren bij over de situatie in Kiev. Dus als er nieuws is uit Kiev, dan hoort u dat hier in Radio Olympia. and tired of feeling blue hope i'll never be alone again now that i've run in Scheuzebroek was dat met Street of Hearts. Nou, dan gaan we weer eens even terug in de tijd. Vandaag komen de liefhebbers van het kunstrijden aan hun trekken... met de vrije kuur voor vrouwen. En daarom ook aandacht voor deze sport in onze historische terugblik. Hey ja, hey ja, zet hem op! De Radio Olympia eist tijden. Art en Casey, toe, Het schaatsarchief hey van Mannex Koolhaas. Het van wereldkampioen. Hallo. Hallo. Hallo Radishap! Hoe is het er mee? Zo, en ben je een beetje tevreden? Ja hoor. Nou, van harte gefeliciteerd gaat. Ja, wat zeg je? We Nee, nog niet! Zeg maar, hoe is het gegaan? Hoe is het gegaan? Hoe is het gegaan? Is het gegaan? Hallo! Is het goed gegaan? Een van de leukste genres in de oude schaatsjournalistiek... is zonder twijfel het telefoongesprek met ouders of familie. Zo is er een ontroerend telefoongesprek bewaard gebleven... van Sjaukje Dijkstra met haar ouders... nadat ze in 1960 in het verre Amerikaanse Squaw Valley zilver had gewonnen. ...en toen de televisietoestand, de NTS was bij ons... en zodoende kunnen we nu met jou spreken. Dat is leuk. Zeg, schaat, hier komt mama ook nog even. Die zit naast me. Ja, wat? Ah, die Sjouk. Hoe is de wee? Hartelijk gefeliciteerd hoor. Dank u wel. Heerlijk hè, dat we even met elkaar kunnen spreken. Ja. En uh, heeft je jurkje het goed gedaan? Wat? Heeft je jurkje het goed gedaan? Ja hoor, prima. Oh ja. Heb je al brieven van ons ontvangen? Ja. Oh ja. Vanmiddag moet ik op het platje staan. Vanmiddag op het platje staan. Was dat er niet erachteraan gisteren? Ja. Was het gisteren niet erachteraan? Pas was de uitslag ofzo. Oh, ja. Nou, hartelijk gefeliciteerd nog kind, je hebt goed je best gedaan. Nog veel genoegen, hè, en de groeten aan alle Hollanders, hè. Goed. Dag, dag Sjoggi. Hallo Sjoggi. Ja? Nou, de groeten aan alle jongens en vooral de jongens die morgen rijden moeten, hè, flink opzetten. Flink achter de jongens aan zitten morgen, hè. Ja. En de groeten aan alle mensen die je daar kennen, hè, mevrouw Benedikt, ja. meneer Keswiller. Waar? Ja? Hè? verstaan je me goed? Ja, het een ploenbeen. Ja, dag hoor. Nou, ga je goed? Ja, en nadat zilver van Squaw Valley in 1960... was sjoukje opeens dé kandidaat voor goud vier jaar later in Innsbruck. Want Carol Hayes, de winnares van het goud in 1960... tekende een profcontract bij Holiday on Ice... en mocht dus niet meer aan de winterspelen meedoen. En nu, dames en heren, zullen we dan het moment zien... Gebeuren dat Jacques de Gouden Medaille om haar hals gehangen krijgt door generaal Pahut de Mortage. Het Nederlands lid van het Internationaal Olympisch Comité. Op dit moment gebeurt het, ze buigt diep, helpt de heer Pahut een klein beetje. Haar krullen staan nogal wijd van het hoofd, krijgt twee kussen aan beide kanten van generaal Pahut de Mortage. Een bijzonder fijne, charmante opdracht. En nu, dames en heren, zullen we dan het Nederlandse volkslied horen hier in Innsbroek, te midden van de internationale sportwereld. En zo werd onze eerste gouden medaille bij de Winterspelen... het goud van Sjoukje Dijkstra in Innsbruck in 1964... besloten met de kortste versie van het Wilhelmus die ooit gespeeld is. En Sjoutje hoefde niet meer naar huis te bellen... want haar ouders zaten op de tribune... evenals koningin Juliana, prins Bernard en prinses Beatrix. Prachtige bijdrage weer van Marnix Kolgaas. Het is kwart voor drie. Morgen een hele belangrijke dag voor de Nederlandse shorttrack mannen ze kunnen een historische medaille winnen in de Olympische Relay-finale. mannen van bondscoach Jeroen Otter werkte vanochtend een training af... in het Iceberg Skating Palace. Daar zag Edwin Cornelissen de coach al aankomen op zijn oranje fiets. Wat heb jij nou al met het kratje van je fiets liggen? Dit, dit is uh, ja, wat wij noemen een, een, een wallhang. Okay. Dit zijn acht elastieken. Uh, daar, daar kan je gewoon aan gaan hangen zonder dat ze helemaal uitrekken. En dit is een bord, dat zetten we dan op een, op een vloer. En dan kunnen ze eigenlijk in een schuine houding van ongeveer 30, 45 graden op, het, op de grond... kunnen ze dat elastiek tot maximaal uittrappen en dan kunnen we een, een bocht oefenen. Kijk, dus allemaal materiaal voor de training. Uh, ja, de dag voor de wedstrijd natuurlijk de training. Hè. Wat is er dan voor training? De laatste puntjes op de i? Nou, Die puntjes op de i staan er ondertussen wel. Het is meer uh, nog even vertrouwd raken aan, aan het stadion, het ijs. Hè. Je weet, we, kunnen hier, we zijn hier wel twee weken, maar we kunnen uh, uh, nou ja, met regelmaat hier niet trainen. We zitten altijd in de trainingshal. Ja. Nou, dat is een andere ijsbaan, dat is een ander ijs. Uh, en dan is het leuk om hier even, ja, gewoon even het uh, sfeer te proeven. Niels Kersthot, we zitten dus een dag voor die finale. Eentje waar jij je volledig op kan richten, nu jouw individuele toernooi erop zit. Is dat aan de andere kant ook wel weer lekker, dat je helemaal kunt toeleven naar zo'n finale? Ja, het is lekker. Maar het andere is ook lekker. Ik ben normaal gesproken een rijder die, uh, die liever eerst wat ritjes rijdt. Daar ga, uh, ga ik lekker van, dan krijg ik de ruimte om te gaan vliegen. Maar ja, dat is nu niet het geval. Dus uh, ik moet me gewoon opladen voor dat ene moment en dat uh, ga ik doen. En dan heb je er ook nog bij, zoals Daan Brilsma... die eigenlijk zeg maar hoeven te focussen op één ding... en dat is die relay. Uh, ja, Dus eigenlijk de spelen bestaan voor jou uit twee races... en de belangrijkste moet nog komen. Ja, die is morgen. Dus daar uh, heb ik helemaal uh, naartoe geleefd. en uh, ja, Ik heb er nu ook al zin in, moet ik zeggen. Dat heeft u al lang genoeg geduurd. Ja, precies. Want hoe moeilijk is dat om die scherpte te bewaren... als het eigenlijk maar om die twee races gaat? Nou, dat is best wel moeilijk. Daarom dat kun je niet vasthouden uh, zo lang. Dus ik heb al een paar dagen wat... Uh, gewoon wat uh, Ontspannen. Niet echt, ik ben niet weg geweest hoor, uit het dorp, maar gewoon even niet te veel met Shodrick bezig zijn. En nu de laatste twee dagen weer even helemaal op scherp en uh, het komt wel goed. Ja, het wordt een drukke dag voor Shinky Knecht, hè? want uh, en die 500 meter en de relay. Um, is het moeilijk om je aandacht te verdelen tussen die twee? Nee, ik denk niet. Ik denk voor mij vreedt de 500 meter nooit heel veel energie. Dus uh, het is maar kort en het is gewoon uh, 4,5 ronde knallen. als het goed is, maar drie keer. Dus ik denk niet dat het uh, een hele drukke dag wordt.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 En nog zo'n die je druk gaat krijgen morgen, Freek van der Wart. Met de nd 500 en de relay. Hoe werkt dat bij jou? Ja, de prioriteit zal uiteindelijk toch bij de relay liggen, toch? Nou, de prioriteit ligt wel bij de relay. Maar die 500 wil ik ook wel leuke dingen laten zien hoor. Ah, dit moet echt jouw dag gaan worden. Ja, zeker, zeker. Ja. Er staat wel een grote kruis in de agenda eigenlijk. Ja. Nou, ik heb eigenlijk geen agenda, maar het staat wel diep in de gedachten. Heb jij je droomscenario voor die relay-finale al in gedachten? Ja. Oh, vertel. Nou ja, uh, dat zinkje met twee handjes over de finish uh, omhoog gaat. Ja, dat is het einde dan, hè? Ja. ja, dat is het droomscenario, toch? En wat gaat er aan vooraf dan? Voor mij een uh, paar keer inkomen, een paar keer uh, iemand duwen. Dan is het prima. Nou, zijn je na die halve finale, Riele, Ja, ik maak me wel een beetje zorgen over die terugval die we dan steeds weer hebben. Met name als we dan eenmaal op kop zitten. En je kon de vinger maar niet achterkrijgen, maar uh, ja, daar heb je natuurlijk op gestudeerd de afgelopen dagen. Ja, maar daar studeer ik al 2,5 jaar op. En uh, mijn meester zegt nog steeds dat ik niet geslaagd ben. Dus wie weet morgenavond. Ja. Maar is dat een dingetje binnen die ploeg? Of, uh, ja, dat is ja, natuurlijk. We, we, we, zijn wel met, we zijn natuurlijk wel aan het puzzelen. En we zullen wel wat anders doen in de finale. Hè. Ik, ik, ik ben een groot voorstander van de gedachte.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 ergens een risico moeten nemen als je voor goud wil gaan, dat is duidelijk. Uh, zeggen wij nou, we nemen genoegen met een, uh, een derde, vierde of vijfde plek. Ja, dan kan je op een andere manier de wedstrijd aangaan. Wat is nou uh, het doel tegen die grote landen in die finale? Gewoon goud of zeg je van, nou ja, brons is ook mooi? Oh ja, het liefst uh, laatste in de finale. Nee, natuurlijk uh, tuurlijk gaan we voor goud. Het zijn gewoon vier landen die even goed zijn. En elk land heeft een paar toppers en dan een paar gasten die goed mee kunnen. En ik denk dat wij... Uh, het meeste gemiddelde, het beste gemiddelde team hebben. Ja. En dat we daaruit onze kracht kunnen halen. En zo, ja, met nog een magistrale sinkie aan het eind, uh, heb ik er wel vertrouwen in, ja. Uh, uh, ja, we moeten gewoon uh, alles eruit uh, uithalen wat erin zit. En uh, nou, dan is er een, gewoon een grote kans dat we ook goud kunnen winnen. Ja, dan ga je toch niet voor brons of zo. Jullie gaan dus voor het hoogste, voor goud, en nemen dus die risico's. We gaan die risico's nemen, klopt. Ja, is het een groot risico? Uh, het is een groot risico, ja. Dus echt alles of niks. Wij gaan voor alles of niets. Doordat het vier teams die echt, echt aan elkaar gewaagd zijn... en niet heel veel elkaar ontlopen... wordt het echt een tactische en een hele mooie, spannende ja, short-track finale... die echt op de vierkante millimeter ja, wordt uitgevochten zometeen. We beginnen er nou al zin in te krijgen. Ja, mooi hè. LOS Radio Olympia. Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I...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 when the day Ja, Maroon 5 en uh, Daylight. Ole Einar Bjöndalen is gekozen in de atletencommissie... van het Internationaal Olympisch Comité. Die OC, de Noorse biatleet behaalde gisteren zijn 13e olympische medaille... hoorde u in Radio Olympia. Werd hiermee de meest succesvolle sporter bij de winterspelen. Maar ook de Canadese ijshockeyster Haley Wickenheiser... zal zitting nemen in de commissie. Ze haalde met haar ploeg de olympische finale. Hoe heet die biatleet? Ja, je zegt dat zo mooi. Wereldkampioen Marc Marquez heeft zijn kuitbeen gebroken. Uh, MotoGP, uh, de wereldkampioen MotoGP is drie tot vier weken uitgeschakeld. 21 jaar is die, rijdt voor Honda. En is naar waarschijnlijkheid op tijd hersteld voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Die is op 23 maart in Qatar. Marquez mist, uh, Marquez mist in ieder geval de testraces van volgende week in Sepang. En moet de week erna misschien ook verstek laten gaan in uh, Phillip Island. Tot zover dit uur van Radio Olympia. Maar niet gebeurd. We zijn over een paar minuutjes alweer beter. NOS Radio Olympia. En dan praten we onder meer met Wopke de Vecht, bondscoach van de skiers. En de Bob hebben we veel vragen aan.